12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, consumentenvertrouwen niet eerder zo laag. Internationale Atoomagentschap rekent op snel akkoord over Iraans kernprogramma. En ruimteveer gelanceerd voor commerciële vlucht naar het ISS. Vanmiddag, zon- en stapelwolken in het zuidoosten en oosten van het land... kan de bewolking uitgroeien tot een onweersbui. 23 graden ongeveer in het westen en zo'n 28 graden in het oosten van het land... Morgen eerst wat mist, later breekt dan de zon door. Dan wordt het vervolgens opnieuw broeierig warm... met smiddags ook weer de mogelijkheid van onweersbuien. Te beginnen met het consumentenvertrouwen. Dat is opnieuw gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Peter Hein van Mulligen van het CBS. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vorige maand, april, toen was er nog een, een opleving van het consumentenvertrouwen. Ging het een beetje omhoog. Maar, maar we zijn toch weer wat somberder geworden, hè? Klopt, die opleving is nu weer een einde gekomen. We zitten weer terug min of meer op het niveau van maart. En dat is nog steeds een van de laagste niveaus van de afgelopen jaren. En dat heeft te maken met ontwikkelingen in de politiek? Dat heeft waarschijnlijk het meest te maken met de akkoorden die net gesloten zijn. Het lenteakkoord. En ja, daar komen toch vooral heel veel lastenverzwaringen uit voor de Nederlander. En ja, daar worden consumenten wel zorgelijker van. Want ja, ze zien wat dat gaat betekenen voor hun portemonnee in de komende tijd. En waar maken ze zich de grootste zorgen over? Ze zijn vooral veel somberder geworden over hun eigen financiële situatie in het komende jaar. Daar, ja. uh, daar zien we een grote verslechtering. En dat staat nu zelfs op het laagste niveau dat we ooit gemeten hebben. Het laagste wat ooit gemeten is, zegt u? Ja, sinds 1986 is dat. Ja. En hoe belangrijk is dat, uh, het, het vertrouwen voor, uh, voor de economie? Want het kan natuurlijk zijn dat uh, ja, door dit soort berichten het, het vertrouwen nog verder gaat dalen. Dat zou kunnen, maar over het algemeen zien we dat het consumentenvertrouwen... vooral heel veel samenhangt met uh, ja, wat er in werkelijkheid gebeurt. Dus als mensen hun koopkracht zien dalen en door dit soort maatregelen... maar ook als ze onzekerd worden over de algehele situatie... zoals nu met de euro en Griekenland weer... dat uh, zet vooral druk op het consumentenvertrouwen. Ja. En Het is eigenlijk de bedoeling om, uh, ja, om die neerwaartse spiraal om te keren... Dat, uh, dat we geld gaan uitgeven. Maar ja, als ik u zo hoor, dan maakt iedereen zich druk over de, de financiële situatie... En, uh, en, en wordt er voorlopig uh, geen euro uitgegeven extra. Nee, uiteindelijk zou het natuurlijk gunstig zijn voor de economie... als de consument meer uit zou geven. Maar ja, op dit moment heeft hij dat geld ook niet echt. He, er, nee. er is geen sprake van banengroei, huizen worden minder waard... en straks mocht hij ook nog meer gaan betalen aan van alles en nog wat. Dus op dit moment ziet het er voor de consument gewoon niet zo goed uit. Sombere berichten, meneer Van Mulligen. Ik kan het niet mooi maken. <laughs> Zo is dat. Ik dank u voor de uitleg. Goedemiddag. Topman Amano van het Internationaal Atoomagentschap... verwacht heel snel een akkoord te sluiten met Iran... over het atoomprogramma van het land. Morgen dan praten in de Iraakse hoofdstad... de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad... plus Duitsland over het Iraanse atoomprogramma. Thomas Erbrink, onze correspondent in Teheran. Uh, Thomas, ja, die Amano die heeft verkennende gesprekken gevoerd in, uh, in Teheran gisteren. Uh, wat zou zo'n akkoord waar hij optimistisch over is kunnen inhouden? Nou, ik wil eerst graag duidelijk maken dat, dat het feit dat AMNO zegt dat er een akkoord is gesloten, dat dat echt goed nieuws is. Want uh, laten we niet vergeten, jarenlang uh, ging het alleen maar slecht en dacht iedereen dat er oorlog zou komen. Dit is het eerste positieve nieuws. Nou, de deal is waarschijnlijk dat de Iraniërs meer inspecties toe gaan laten. Bijvoorbeeld inspecties van militaire sites. Tegelijkertijd gaan de Iraniërs dan in ruil, en dit is allemaal nog zeer onduidelijk, uh, gaan ze zeggen van, oké, okay, die inspecties kunnen plaatsvinden, maar er moet een deadline. Verzijn. Het moet niet iets zijn wat maar zeggen, onbeperkt door kan gaan. Dus dat we zeggen: de komende drie maanden inspecties en daarna willen we ook geen geklaag meer horen over ons nucleaire programma. Mm -hmm. um, en In hoeverre kan dit te maken hebben, dit bericht van Amano, um, met de, de, de gesprekken die morgen plaatsvinden? Dat hij ja, daar de, de stemming wat positief wil houden? Nou. Uh, Officieel zijn er twee verschillende gespreksrondes. Iran praat met het atoomagentschap en praat morgen dus met de wereldmachten. Maar ja, achter de schermen is het natuurlijk allemaal één pot nat. De, de gesprekken met die wereldmachten, die gaan ook wel vrij goed. Daar lijkt het ook op dat er een soort compromis kan worden gesloten... waarin de wereldmachten, dus Amerika, China, Rusland en ga ze maar door... dat die kunnen accepteren dat Iran een eigen nucleair programma heeft voor energie. Dus niet voor wapens. En ja, dit, dit nieuws van Amano zal zeker een boost. Voor de gesprekken morgen. De bewijzen dat Iran bezig zou zijn met, uh, met, met die kernwapens, hoe hard zijn die eigenlijk, Thomas? Dat is, dat is het lastige wat de, de Iraners zeggen. Van uh, Wij willen die bewijzen heel graag zien. Want vreemd genoeg uh, zijn er dus allerlei details... over dat Iran zou aan, aan uh, ja, een soort van uh, explosieven hebben gewerkt... die dan uh, een nucleair wapen tot ontploffing kunnen brengen. Uh, maar Iran heeft die bewijzen nog nooit kunnen zien. De Iraners zeggen dan ook... nou, laat ons dan in ieder geval die bewijzen zien. Dan kunnen we proberen die te weerleggen... of uit te zoeken van uh, wat er gebeurt. Er is nu... Een van redelijkheid aan alle kanten. En uh, ja, dat is echt iets unieks. Dat hebben we heel lang niet gezien. Thomas Erbrink vanuit Teheran, dankjewel. Nederlands spoorwegen hebben tientallen valse claims... voor schadevergoeding binnengekregen... na het treinongeluk van vorige maand in Amsterdam. Zo hebben opmerkelijk veel mensen gemeld... dat ze bij het ongeluk hun iPad zijn kwijtgeraakt, een tablet. Het team van de NS onderzoekt nu alle claims. Vaak gaat het om mensen die al eerder een valse claim hebben ingediend, zegt de NS is een voorbeeld van iemand die zich heeft laten vallen op een perron... en vervolgens daar bij NS een claim heeft ingediend. En die vrouw heeft zich nu weer aangemeld van ik heb ook in die trein gezeten. Nou ja, dat wordt allemaal natuurlijk grondig onderzocht. Maar er zijn mensen bij die van dit soort situaties misbruik maken. Na de crash is een passagierslijst opgesteld. Bij het treinongeluk in Amsterdam kwam een vrouw van 64 om het leven. Dit is het NOS Journaal. Het doorald Megens. Met succes is vanochtend het allereerste commerciële vrachtschip... naar het internationale ruimtestation ISS gelanceerd. Dat gebeurde vanaf de Amerikaanse basis Cape Canaveral. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0... And launch of the SpaceX Falcon 9 Rocket. As NASA turns to the private sector to resupply the International Space Station. Nu ging het wel goed. Zaterdag uh, liep het nog mis. Toen ging het aftellen wel tot nul, maar bleef hij gewoon staan. Maar nu is hij weg. Het commerciële Dragon ruimteveer. Ruimtevaardeskundige Piet Molders aan de lijn. Uh, Meneer Molders, uh, is dit een historische lancering? Zo'n commerciële vlucht? Uh, ja, het is een zeker een historische lancering, omdat we voor het eerst nu de situatie hebben dat een, uh, ja, een commercieel toestel uh, gebruikt wordt om uh, vracht uh, naar het internationale ruimtestation te brengen. En het is ook historisch, uh, omdat de Space Shuttle tegenwoordig, mijn hond bemoeit zich er ook al mee, misschien hoort u dat. Ja, ja. De, uh, de Space Shuttle tegenwoordig niet meer beschikbaar is, dus er was tot nu toe geen mogelijkheid. Uh, om vracht terug te krijgen van het ruimtestation. En dat kan u wel? Ja, de Europese uh, en de Japanse toestellen en de Russische... die gebruikt worden voor de bevoorrading... die zijn niet geschikt om terug te komen naar de aarde. En, en waarom is nu gekozen voor een, voor een commercieel vrachtschip om, uh, om te bevoorraden? Nou ja, NASA... Uh, of niet zozeer NASA, maar de Amerikaanse regering heeft een paar jaar geleden besloten om ja, langzamerhand die ruimtevaart een beetje te gaan privatiseren zoals dat ook in de luchtvaart het geval is. Uh, dus uh, ze zoeken gewoon bedrijven uit die spullen ter beschikking hebben, zoals dat ook in de vliegtuigsector gebeurt en dan gaan ze die, uh, nou ja, die gewoon, gewoon huren, dus per vlucht betalen en dat is dit is nu het begin van dat proces en uh, er zijn nu al uh, 12 vluchten van zo'n Dragon-capsule geboekt uh, voor de bevoorrading van het uh, internationale ruimtestation. En, en wat gaan ze brengen naar, uh, naar het ISS? Nou, dan moet je uh, denken aan spullen die, uh, zoals dat tot nu toe ook al uh, met de Russische en Europese en Japanse toestellen gebeurt. Uh, dat wil dus zeggen, experimentele apparatuur, uh, water, uh, zuurstof, uh, lucht... Uh, kleding en dat soort dingen voor de, voor de bemanning aan boord. Duurt een paar dagen voordat hij er is, hè? Ja, nou met name nu omdat ze een dag of half nemen... om dat toestel allerlei manoeuvres te laten uitvoeren... zodat, die, zodat ze zeker weten dat hij zich fatsoenlijk zou gedragen... als hij eenmaal bij het ISS is aangekomen. Aha, en, en wanneer dat hij dan daaraan komt? Een paar dagen, weekend? Ja. ja, dat zal waarschijnlijk dan vrijdag gebeuren. En dan uh, zullen... Uh, André Kuipers en uh, Don Pettit, uh, de, dus de, respectievelijk de Nederlandse en Amerikaanse astronauten aan boord, die zullen, zullen vanuit de koepel, een soort van observatiekoepel, waar je alles goed kan zien, met een grote arm, een Canadese robotarm, uh, dat toestel vastgrijpen en dan drukken tegen de koppelopening van uh, een van de modules. En dan kunnen ze hem uh, en, kunnen en leeg halen. dan kunnen ze leeg laden en uh, er nog ook aanbrengen. Precies. Eh, we gaan het de komende dagen volgen. Hartstikke spannend, allemaal. X-Molders, ja. dankjewel voor de uitleg. Graag gedaan. Dag. Minister Schultz van Hagen onderzoekt of de verplichte oudere keuring voor het rijbewijs kan vervallen. Er is al een voorstel om de leeftijd voor de verplichte medische keuring te verhogen, van 70 naar 75 jaar. Schultz bekijkt nu of dat systeem kan worden vervangen door een rijtest. In een brief aan de Kamer schrijft ze dat ze het systeem van medische keuringen voor rijbewijzen eenvoudiger wil maken. En ook wil ze dat de procedures worden versneld. Schultz benadrukt dat de burger niet onnodig moet worden belast... en dat er geen strengere eisen moeten worden gesteld dan nodig is voor de verkeersveiligheid. In Zurich in Zwitserland wordt vandaag een compleet gebouw verplaatst. De voormalige machinefabriek van ruim 6000 ton schuift op, zo'n 60 meter. honderden toeschouwers hebben zich vanmorgen verzameld bij het pand... om het allemaal te bekijken. Met vier meter per uur wordt de kolos met hydraulische persen... naar een nieuwe plek gerold. Die fabriek daar in Zürich is 123 jaar oud... moet plaatsmaken voor uitbreiding van een treinstation. Ze hadden uh, het plan om het gebouw te slopen, maar daar kwam veel verzet tegen. Een derde van de malaria-medicijnen die wereldwijd in omloop zijn... is van slechte kwaliteit of namaak, zegt een Amerikaans onderzoeksinstituut. De onderzoekers testen medicijnen uit Zuidoost-Azië en Afrika. Een groot deel van de medicijnen bevatten een te laag gehalte aan werkzame stof. Mensen die die middelen gebruiken, die lopen bovendien het risico... dat de medicijnen na een tijdje niet meer aanslaan. Dat gebeurt steeds vaker in Azië. De onderzoekers zijn nu bang voor eenzelfde ontwikkeling in Afrika. Jaarlijks sterven er wereldwijd ongeveer een miljoen mensen aan malaria. Ja, vanavond is het zover. Het Nederlands helftal speelt een vriendschappelijke wedstrijd... tegen Bayern München. Er is heel veel over gesproken, die wedstrijd. Duel is de uitkomst van een conflict tussen de KNVB en Bayern... over een langdurige blessure van Arjen Robben... na het WK in Zuid-Afrika. Voor Bert van Oostveen, directeur betaald voetbal van de KNVB... wordt het een bijzondere wedstrijd. Ja, het is in ieder geval een bijzondere wedstrijd. We kennen allemaal de voorgeschiedenis. En euh, nou ja, ik denk dat met name Bayern zich daar iets anders van het voorgesteld. Maar goed... Euh... En zo is het. En het is niet anders. En dat past bij ons in de voorbereiding. We hebben er rekening mee gehouden. Uh, We gaan er, denk ik, goed en professioneel mee om. Dus uh, ja, wij zijn er wel klaar voor. Bayern eist de financiële genoegdoening voor de langdurige afwezigheid van Robben. Maar twijfelt na de verloren Champions League finale ook aan het belang van het duel. Want tot nu toe zijn er nog maar 22.000 kaartjes verkocht. Toch hoopt Van Oostveen dat er na vanavond een streep onder dat conflict gezet kan worden. Ja, dat conflict is wel uit de wereld. Ik ben nu op weg naar een, naar een lunch met. Uh, Roemenieken en Heunus, uh, ze hebben ons uitgenodigd... om uh, gezellig samen een te prikken. En ik moet eerlijk zeggen, het is niet dat we bij elkaar op visite komen... maar de contacten zijn goed. En, uh, en zo horen, denk ik ook. Bondcoach Bert van Marwijk heeft er nooit een geheim van gemaakt... dat hij het trainingskamp in Lausanne liever niet wilde onderbreken... voor deze wedstrijd. Stelt dan ook niet zijn beste elftal op. En Arjen Robben krijgt maar een invalbeurt bij Oranje. En die zal, in tegenstelling tot wat de Duitse club beweerde... niet in het shirt van Bayern in actie komen. Wij hebben destijds het contract al vast laten leggen... dat uh, als Robben geselecteerd zou worden en fit zou zijn... dat hij aan de Nederlandse zijde zou spelen. En, uh, als hij vanavond speelt, dan speelt hij ook bij ons. Het duel van Oranje tegen Bayern is vanavond rechtstreeks te volgen. Vanaf half negen in een extra uitzending van Langs de Lijn. Deze zender hier Radio Wenus. En Klien Schreuder heeft zich op de tweede dag van de Europese kampioenschappen zwemmen in Hongarije geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vrije slag. Schreuder kwam in de series met 55,85 seconden tot de 15e tijd. Halve finales worden vanavond gezwommen. Nogmaals de hoofdpunten uit deze uitzending. Het consumentenvertrouwen is weer gezakt. Vooral het vertrouwen in de eigen financiële situatie onder consumenten was niet eerder zo laag, zegt het CBS. Internationale Atoomagentschap rekent op een snel akkoord over het Iraanse kernprogramma. Dat zei topman Amano van het IAEA na gesprekken in Teheran. En het ruimteveer gelanceerd voor commerciële vlucht naar het ISS. Komend weekend vrijdag, dan moet André Kuipers het veer binnenloodsen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Het is 14 minuten over 12. Jurgen van den Berg zometeen hier op Radio 1 met lunch.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 De nieuwsgame dat is een computerspel in ontwikkeling... waarmee u zelf journalistje kunt spelen. De bedenker is oud-NOS-verslaggever Thomas Laudon. In het mediaforum TV-deskundige Bert van der Veer... en politiek commentator Kees Boman, werk voor Eén vandaag Radio 1. Het gaat onder meer over het eerste debat... tussen de kandidaatlijsttrekkers van GroenLinks. Tovic Dibi, één van hen, werd achteraf geprezen om zijn flair... en had in ieder geval een mooie binnenkomer. Iedereen kan zeggen wat hij wil, maar... Het beeld van een partij van allochtone knuffelaars... lijkt me sinds vorige week definitief van de baan. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Ben Evers, die komt uit Haarlem. En ook in de sportzomer spelen we die nieuwsquiz uh, gewoon. Dus uh, voor de mensen die altijd uh, eens uh, een keertje mee wilden doen... maar dat niet konden vanwege hun werk. En uh, je hebt straks vakantie misschien. Geef u gewoon op voor de komende zomer... via nationale nieuwsquiz Dit is Radio 1. Lunch. We met het medianieuws. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries mag eerder verboden beelden toch uitzenden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmorgen in hoge beroep bepaald. Wel moeten de verdachten onherkenbaar worden gemaakt. Half april verboden de rechter de uitzending. Een van de gefilmde betrokkenen had een kort geding aangespannen. De Vries zegt in de uitzending dat hij een huurmoord op een escortbaas heeft voorkomen. In de geplande uitzending laat hij volgens eigen zeggen met verborgen camera's zien hoe de huurmoord wordt beraamd. Een van de betrokkenen, volgens de Vries degene die de moord moest uitvoeren... probeerde die uitzending tegen te houden. De spelers van het Nederlands elftal mogen tijdens de Europese kampioenschap voetbal... in Polen en Oekraïne gewoon twitteren. Bondscoach Bed van Marwijk heeft zijn spelers wel gevraagd... discreet met dat medium om te gaan. Ook bekende voetballers raken steeds vaker in opspraak... wegens uitlatingen op Twitter. Gregory van der Wiel twitterde zichzelf al eens een keer in de problemen. En Ryan Babel kreeg het onlangs nog aan de stok met de clubleiding van Hoffenheim. Overigens zit Babel niet bij de Oranje selectie. Ehm, um, even zien. Op de beurs, uh, op de beurs gaat het uh, ietsje minder met Facebook. Dat, uh, dat hebben we allemaal kunnen zien. Maar misschien daarom wel overweegt deze netwerksite om nu ook kinderen jonger dan 13 jaar toe te laten. Volgens de Amerikaanse wet mag dat niet. Arnoud Engelfried is van ICT-recht. Dat is een juridisch adviesbureau op het gebied van ICT. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe ziet die Amerikaanse wet eigenlijk in elkaar als het gaat om kinderen van onder de 13 die op Facebook willen? In Amerika hebben ze bedacht dat je kinderen van uh, jonger dan 13 uh, tegen zichzelf moet beschermen. Met name op het van reclame. Ze hebben daar een wet aangenomen die zegt dat je eigenlijk geen reclame en dergelijke mag tonen aan kinderen onder de 13. Uh, op sociale netwerken en internet uh, sites. Tenzij de toestemming is van hun ouders. En de meeste sites hebben daarom gezegd van nou dan laten we maar geen kinderen onder de 13 toe. Want uh, dan kunnen we te moeilijk screenen of dat kunnen we niet goed tegenhouden. En die toestemming vragen dat lukt toch al niet. En hoe wil Facebook dat nu omzeilen dan? Het is me niet duidelijk hoe Facebook het wil omzeilen, uh, dit probleem. Ik zou me kunnen voorstellen dat ze zeggen... nou, wij weten via Facebook wie ouders en kind van elkaar zijn. Want die profielen, die, uh, die hebben we gewoon. En dat ze op die basis dan toestemming gaan vragen. Het zou ook kunnen zijn dat ze zeggen, nou, als iemand onder de dertien is... dan maken we een speciale pagina waar geen reclames op staan. En dan ben je ook om de, de, het reclameverbod heen natuurlijk. Maar als, zeg maar, als je tien jaar bent of elf of twaalf, weet ik veel... en je wilt op Facebook, kan je dat toch heel makkelijk omzeilen... door gewoon een fake-profiel er neer te zetten? Uh, je kunt heel makkelijk een eigen profiel aanmaken met elke leeftijd die je wil. Uh, je gaat natuurlijk wel enige sociale druk krijgen van je vriendjes, want ja, je liegt toch, en dat is toch niet netjes, uh, ook niet dat je dat op Facebook doet. Maar uh, de wet die we in Amerika hebben, die zegt dat je pas aansprakelijk bent als Facebook zijnde, wanneer je weet dat er een minderjarige op zit. Dus als jij nou maar niet te hard controleert en die mensen uh, hard volhouden dat ze echt 18 jaar zijn, dan uh, ben je volgens die wet niet aansprakelijk. Ja. Dus op, op die manier zouden ze hiermee ook weg kunnen komen dan? Ik, uh, ik denk dat Facebook het best op deze manier zou kunnen doen. Alleen op het moment dat iemand invult dat die 11 is, ja. dan zal Facebook dus geen ja. reclames mogen laten zien. En in Nederland hebben we natuurlijk hives, heel populair, ook bij kinderen nog vooral. Uh, maar blijkbaar mag hier veel meer. Ja, in Nederland hebben we geen specifieke regels die zeggen je mag geen reclame tonen aan, uh, aan jonge kinderen. Uh, we hebben wel wat regels over uh, hoe je reclame mag maken naar kinderen toe. Maar die gaan niet zo ver als in Amerika. Het belangrijkste hier is dat als je een uh, profiel aanmaakt... dat je eigenlijk toestemming van je ouders daarvoor nodig hebt als minderjarige. Omdat als je nog geen 18 bent, dan ben je niet uh, handelingsbekwaam, zoals de wet dat noemt. Het is alleen zo dat op het moment dat het gebruikelijk is dat jij bepaalde soorten... Uh, contracten sluiten, of kinderen van jouw leeftijd bepaalde contracten sluiten... dan kunnen de ouders niet achteraf zeggen dat hebben wij nooit geaccepteerd. Dus een kind van tien die bij de Jamin uh, een snoepje koopt... kunnen de ouders niet terugdraaien, want het is normaal dat kinderen van tien dat doen. Ja. Duidelijk, Arnoud Engelfried, ICT-jurist. De ster heeft in 2011 209 miljoen euro bijgedragen aan de mediabegroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het totale mediabudget ligt op ongeveer 900 miljoen euro. Over 2011 werd er 5 miljoen euro minder opgehaald aan reclameinkomsten dan in 2010. De verwachting is dat er over dit jaar, 2012, weer meer wordt opgehaald. En dat heeft te maken met het EK voetbal en de Olympische Spelen. De redactie van Vroege Vogels heeft de politie op zijn dak gekregen. Het tv-programma voert actie tegen Marktplaats, omdat die site volgens de VARA niks doet tegen illegale handel in wilde dieren. Om de proef op de som te nemen plaatst het programma 10 advertenties op Marktplaats... om te kijken of er actie zou worden ondernomen door de veilingssite of door de politie. Nou, missie geslaagd dus, al was de politie not amused. Toen bleek dat het om een nep advertentie ging. Inmiddels hebben 33.000 mensen de petitie ondertekend van Vroege Vogels... waarin Marktplaats wordt opgeroepen om advertenties... waarin wilde dieren worden aangeboden van de site te verwijderen. Vroege Vogels is vanavond trouwens te zien op Nederland 2 om 10 voor half acht. Het Persmuseum in Amsterdam mag alsnog proberen... een subsidie van 317.000 euro in de wacht te slepen. De Raad voor Cultuur bepaalde gisteren... dat het Persmuseum voorlopig niks krijgt. De Raad adviseert staatssecretaris Zelstra van Cultuur... over welke instelling ze zaakjes wel of niet op orde heeft. Het Persmuseum mag dus nog wel een nieuwe aanvraag indienen... voor de periode 2013-2016. Goedele Likens komt terug met een nieuw tijdschrift. Welke naam dat tijdschrift krijgt, dat is nog niet bekend. Maar de eerste editie van het tweemaandelijkse blad ligt... eind volgende maand in de winkels. Haar maandblad Goedelen, zeg maar de Vlaamse Linda... werd vorig jaar na 40 nummers opgegeven. Volgens Goedelen zelf lag dat absoluut niet aan de inhoud. Waar het over gaat is dat er inderdaad geen adverteerders zijn... maar we hebben enorm goede Wat verkoopcijfers. Uh, wij verkopen verkoop, 50.000 ja. exemplaren. We hebben 300.000 lezers elke maand. Zij wordt in ieder geval de hoofdredacteur van het nieuwe blad... Eh, dat ook een andere koers gaat varen dan het vorige magazine. Het wordt vrouwelijker, met meer nadruk op feel good en iets minder tegendraads dan het origineel. Aldus Goedelen. CNN heeft een record aantal kijkers getrokken, blijkt uit Europees onderzoek. Het wekelijkse en maandelijks aantal kijkers is meer gegroeid dan bij andere nieuwszenders in Europa. De nieuwszender trok in Europa maar liefst 18 miljoen kijkers. De News Game moet een computerspel worden waarin de speler een journalist is... die zijn eigen reportage van A tot Z moet produceren. Dat klinkt nog niet heel erg spannend, maar het leuke is dat de spelers met echt nieuws gaan werken... en het eindproduct kan ook worden gebruikt door echte journalisten. Het spel is een idee van Thomas Laudon, oud-NOS-verslaggever en oprichter van het bedrijf VJ Movement. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Wat moeten spelers doen in dit spel? Ja, De speler gaat niet de hele reportage van A tot Z produceren. De speler gaat eigenlijk een virtuele wereld in. En die is gekoppeld via een nieuwsfeed aan de werkelijke wereld. En door de interactie tussen spelers, het is een sociale game die ook op Facebook gespeeld gaat worden... Uh, ...ontstaat er informatie waar journalisten mee aan het werk kunnen. Dus uh, je, je, je speelt dat je correspondent bent... ...net zoals je in Farmville speelt dat je boer bent... En, ...en in andere games speel je weer wat anders. Uh, en de koppeling die er is, is met, uh, tussen de gamers... ...en een netwerk van zo'n 300 professionele journalisten... ...in meer dan 100 landen, dat netwerk groeit zelfs maar en de voeding in die game en dat is, dat is ook iets nieuws dat is ook nog niet eerder gedaan dus de de de de de game wordt eigenlijk aangedreven door een nieuwsfeed waardoor die heel onvoorspelbaar wordt. Ja, maar en dat is die nieuwsfeed dat is echt nieuws. Ik bedoel dat is niet bedacht nieuws nieuws. Dat is, uh, dat is wat er echt gebeurt. Dus als jij correspondent bent en je, ziet, uh, je krijgt via het echte nieuws te horen dat er in Afghanistan ontwikkelingen zijn waardoor uh, uh, Hamid Karzai uh, de macht dreigt te verliezen, dan kun jij als gamer zeggen van oké, okay, goed, ik als correspondent ga dus nu naar Afghanistan. Ik ga nu naar Kabul. Ik ga daar, uh, ga daar aan het werk met, met, dit, met dit onderdeel. Ja. En dat zullen anderen ook doen. En echte journalisten volgen dat en die zullen dan denken van, hé, hey, die gamers die gaan die kant op, laat ik dus een verhaal maken daarover. Laat ik ook eens naar Afghanistan gaan. Ja, of, of kijken van welke richting gaan die gamers op met dat verhaal. Wat zijn hun vragen, waar discussiëren ze over, uh, welke richting gaan die gamers op. En dat kunnen dus echte journalisten dan oppakken ja. en zeggen van, hé, hey, kennelijk is daar belangstelling voor. Of, of, luie, beeld of luie journalisten, want die kunnen dat toch ook zelf bedenken, Thomas? Natuurlijk, uh, maar waarom zou het lui zijn? Het is gewoon een andere manier om samen te werken met, uh, met, uh, met mensen. Het heeft met lui niks te maken. Natuurlijk kan een journalist dat zelf. En dat zal hij ook zeker doen. Alleen we, we zijn nu ook wel heel erg in de samenleving in de 21e eeuw terechtgekomen... waarin we moeten erkennen dat er een, een, een, een, een, een heen-en-weer verkeer is tussen journalisten en mensen. Hè. Dat heet ook vaak burgerjournalistiek worden genoemd en allerlei initiatieven eh, in die richting. En dit is een nieuwe manier om dat te doen. Het is ook een manier waarmee je een andere doelgroep aanspreekt. Namelijk Een doelgroep van jongeren die heel moeilijk te bereiken is voor de media... en die wel heel veel tijd spenderen aan gaming en die heel veel tijd spenderen aan sociale media... En hier breng je dus hun belevingswereld in contact met het nieuws en daarmee breng je die jongeren in contact ja. met het nieuws. En als je het spel dus goed speelt, kan het maar zo zijn dat, er, dat er, laten we zeggen door, jou, door jouw spelinzicht er een item in het 8 uur journaal zit? Dat kan zomaar zijn dat er een item gemaakt wordt, inderdaad, dat, dat over de hele wereld wordt uitgezonden, wordt uh, internationaal neergezet. Uh, en dat is ook het belangrijkste, uh, de belangrijkste beloning. Want spelers willen, willen graag beloningen hebben. Dat ze kunnen laten zien op Facebook en aan hun vrienden. En dat ze dat kunnen verspreiden. Van, Kijk eens, jongens, ik sta aan de basis van dit verhaal dat ja. je nu kunt zien. Het is nog in de ontwikkeling. Je gaat het dus vanmiddag presenteren op uh, het Pers Innovatiecongres. Uh, er is subsidiegeld voor beschikbaar gekomen. W wanneer kunnen we het echt online gaan spelen? Uh, nou, we mikken op rond december, uh, maar het is natuurlijk een spel uh, ja, in die ontwikkelingsfases. Uh, weet je nooit helemaal precies uh, wanneer, uh, wanneer het uit zal komen, maar dat is, dat is het streven. Goed, dankjewel voor de uitleg, Thomas Laudon. Goed. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Beat. De Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Vandaag een jaar geleden bergbeklimmer Ronald Naar... in het Himalaya-gebergte. In 1982 was Naar onderdeel van de eerste Nederlandse expeditie... naar de top van de bekendste berg in de Himalaya, de Mount Everest. De expeditie werd gevolgd door de AVRO... en zo konden we van dichtbij zien hoe zo'n expeditie in zijn werk gaat. Ronald Naar ontpopte zich als een excentrieke eenling... die graag zijn wil aan de groep oplegde. Zo had hij op duizenden meters hoogte nog energie genoeg... om in een tentje ruzie te maken met zijn collega-klimmer Rob Beijert. Het gaat er helemaal niet om, man. Nou, maar goed, jongen, jullie hebben nu lang genoeg getreden. bij ben nog luister voor nou je te zeggen. Luister, nee, nou eens even. Vier, vier je het balken. Het. Ik ben helemaal niet ontvankelijk voor redelijke argumenten. Het gaat er niet om dat ik jou. Deze positie niet misschien. Ik vind alleen dat er binnen de club al gesproken moet worden. Ja, dat is het enige wat ik Vrijs. altijd niet over alles. Ook jou maar van vrij stuur, dat is alles. Bro, ik, ik spreek er ook niet binnen de groep over dat jij lekker happy mee naar kamp 1 neemt. En dat wij hier. Wat lekker happy, jongen. Ik heb precies hetzelfde eten mee. Misschien dat ik hoger ga. Wie heeft al bliknootjes opgegeten? Bliknootjes? Welk bliknootje? Er stond in kamp 1 in Nederlands bliknootjes. Ja, nou, dat is zeker weer Nee jongens, op de havenklop is dat zo. Dat vind ik onzin. Maar moet, moet je daar dan ook over gaan praten? Van God... Uh... Nee, maar jongen, dat is toch... Wat is er nou een blik nootjes? Als, als je naar me toe komt en zegt ik wil een blik nootjes mee en dan krijg je nou, een blik nootjes. dat schijnt niet ze zijn. Dat schijnt dat. Oh, over om een blik uh, pindakaas naar boven te krijgen. dat hele drama's worden gehouden. Nou, de top werd uiteindelijk niet gehaald, omdat een van de klimmers een ernstig ongeluk kreeg. Ik hoop niet dat het met die nootjes te maken had. Ronald Naak klom uiteindelijk tien jaar later toch naar de top van de Mount Everest. Dit is Radio 1, lunch, en het, me het Mediaforum. Mediaforum inderdaad, met Kees Boman, politiek commentator, werkt voor 1Vandaag, uh, uh, presentaat van Troskamerbreed hier op Radio 1, en Bert van der Veer, tv-deskundige en regisseur. Uh, hartelijk welkom allebei. Uh, vanavond begint het Nederlands Elftal aan de oefencampagne voor het EK, met de belangrijke wedstrijd tegen Bayern München. Staan de bieren en de chips al klaar? Oh, is het vanavond? <tie> <laughs> dit, dit is zo'n avond dat het niet meevalt tv deskundige te zijn. Dat wordt heen en weer zeppen tussen een zieloze voetbalwedstrijd... en een vreselijk songfestival halve finale. Oh ja, waar ja. Nederland niet eens in een meedoet. Het zijn echt twee van die evenementen waarvan je denkt... ik wil toch een beetje weten hoe het zit, maar ook waar je echt zo geen zin in hebt. Misschien even het eind kijken, dan heb je de uitslag van beide Ja, maar beide dan, dan, dan mis je weer die Russische boerinnen-dans... En Nederland zit donderdag in de, in de, in de, in de voorronde. Ja, um, de, die wedstrijd vanavond, dat is natuurlijk een, een, een belachelijk gedoe. Um, maar het heeft alles te maken met dat hele gedoe rondom het, het WK. Toen Arjen Robben net op tijd klaar werd gestampt door Dick van Toren... Uh, en daar had jij iets over, hè? Ja, dat is interessant. Dat, was gisteren, dat vond ik eigenlijk best wel nieuws. Want we weten natuurlijk precies wat de gevoelens zijn van, uh, van Robben. Namelijk het missen van strafschoppen was op zich, uh, geloof ik... als ik het goed begrijp, zo langzamerhand voor hem... het begin is van een specialisme. Maar uh, hij was uh, bij die fysiotherapeut van de Tour en dat was gisteren in uh, Studio Sport binnen Nieuwsuur. En die man heeft zo'n ontzettende hekel aan die Robben. <lacht> want die heeft hem vijf dagen lang opgekalifaterd... om daar in Zuid-Afrika... hij is daar geloof ik vandaan gegaan om die uh -huh. hier op te kalifater... om daar toch weer mee te kunnen doen aan, zoals dat heet... Uh, die hamstring waar iets mee was. En die man heeft, uh, liet hij gisteren weten... Uh, na die vijf dagen nooit nou. nimmer meer iets van Robben gehoord. Laten vond... we, we hebben een klein stukje van hem, even horen. Nou, ik stond nog net niet te springen van uh, mijn leiderschap, dat niet. Maar uh, het deed me toch deugd. Echt waar? Ja, ja, het deed me deugd. Okay. Ik denk ja, dat de, de straf, uh, ja, eigenlijk krijgt straf De straf. Dan, verrot. Dat dacht ik. Ja. ja. Ik ben niet geloof ik, dit, dit was een stukje van de jakhals, want hij zat echt overal. Je zei bij de NOS, ja. hij zat op de radio ook. Ja. Uh, het begon, geloof ik, afgelopen zondag hier op Radio 1... bij de perstribune, waarin ze me hebben gebeld. En uh, eigenlijk, ja, dit, dit gefrustreerde geluid... Liet ja, worden. nou ja, gefrustreerde geluid. Ik heb ook wel eens begrepen dat de Duitsers... in het bijzonder de grote man bij Bayern... waar Robben speelt, Beckenbauer oh. die Robben een heel naar, vervelend, egocentrisch ventje vindt. En misschien is het wel een iets... Uh, waar? Want als je die fysiotherapeut zo hoort, dat zo'n jongen uh, helemaal nooit meer niks laat horen. Trouwens, dus, de KMOB ook niet. Ja, nooit ja, voor hem op, opgenomen. Maar, maar dat, dat het zo diep zit dat je geniet van het feit dat Robben een strafschop nou, mist, dan toch. ben je toch eigenlijk de enige Nederlander die daarvan genoten heeft, hoor, afgelopen zaterdag. Nou, daar Want was dat het nieuws. Ik vond het diep tragisch, zielig en oh, ja. die foto met zijn vrouw ook in de krant. Oh. Ja, dat is waar. Maar, ja, maar het, ik vond het, het toch wel leuk. <laughs> ik vond het wel, uh, vond het wel bijzonder. Viel me trouwens ook op trouwens, hoe hij woonde als fysiotherapeut. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar uh, ik vond het toch bijzonder. Ja. En misschien zegt het ook wel wat uh, over Robben. Dat moet je niet uitvragen. Of over de sfeer in de voetbalwereld. Sowieso. Goed, uh, zo, houd dit vast. We gaan zo meteen verder na uh, half één. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling... vreest dat de eurozone in een recessie terechtkomt. Een krimp van 0,1 procent is volgens de economen van de OESO waarschijnlijk. Daarmee blijft Europa ver achter op de Verenigde Staten... waar de economie dit en volgend jaar zal groeien. De verplichte oudere keuring voor het rijbewijs verdwijnt mogelijk. Minister Schulz van Hagen wil het systeem eenvoudiger maken. Er is al een voorstel om de leeftijd voor de verplichte medische keuring... te verhogen van 70 naar 75 jaar. Schulz bekijkt nu of dat systeem kan worden vervangen door een rijtest. Bij Zwemplas, het Zwanenveldschat in het Groningse Kolham... zoekt de politie naar het lichaam van een vrouw... die sinds januari 2010 wordt vermist. Na aandacht van lokale media en van misdaadjournalist Peter R. de Vries... zijn er meer dan 40 tips binnengekomen. En in Duitsland wordt een vrouw vervolgd... voor het toebrengen van gehoorschade aan een telemarketeer. Toen ze door de telemarketeer werd gebeld... blies ze uit woede keihard met een scheidsrechtersfluitje in de hoorn. De beller liep een acute gehoorbeschadiging op... en de vrouw van 61 moet nu voorkomen voor een Duitse rechter. En de uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het nu zonnig en met 25 graden ook warm. Maar in Zuid-Limburg daar komt nog laag bewolking voor, en is het met een graad of 15 een stuk frisser. In de loop van de middag zal ook in Zuid-Limburg de zon doorbreken... en wordt het ruim 20 graden. In de rest van het land ligt de temperatuur tussen 23 en 28 graden. Zomerse waarden dus. In de kustgebieden is het wat frisser. Verder ontstaan er vanmiddag stapelwolken... en misschien in het zuidoosten en oosten zeer plaatselijk ook een onweersbui. Maar de kans hierop is vrij klein. De rest van het land blijft het dus droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Vanavond neemt de wind in kracht af. Het blijft droog. En uh, het blijft ook nog lang aangenaam warm. Morgen woensdag begint de dag hier en daar met wat mist of misbanken. Later in de ochtend komt de zon erbij. Maar smiddags raakt het meer bewolkt en ontstaan er vooral in het binnenland een aantal regen- en onweersbuien. Het wordt morgen ook weer broeierig warm. De dagen daarna blijft het in eerste instantie nog warm. Uh, het wordt zonniger, droger, maar richting het weekend uh, wordt het iets minder warm. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met aan tafel tv-deskundige Bert van der Veer... en politiek commentator Kees Boman. Kees GroenLinks, gisteravond het eerste debat tussen Dibi en uh, Sap. Jullie hebben het trouwens allebei nagekeken. <lacht> um, wat, wat, wat, wat was jouw indruk? Was dat wat? Nou, wat mij vooral opviel was dat ze blijkbaar van tevoren hadden afgesproken... om uh, net te doen alsof het allemaal heel normaal was. Dat er eigenlijk niks, geen accafietjes waren geweest de afgelopen week. Dat het een hartstikke gezellige partijen. En dat het eigenlijk niet uitmaakt wie de wint, dat de beste mag winnen. En dat werd op zo'n wijze verhuld dat het heel zichtbaar was dat niet zo is. Nee, dat, dat had die commissie ook al uh, duidelijk ja, gezegd. Natuurlijk, dat er wel een verschil tussen de kandidaten was. Ja, zeker. En het viel, uh, viel mij trouwens wel op dat... Uh, ik moet eerlijk, eerlijk zelf wel zeggen dat ik ook een beetje in die mainstream visie uh, ben meegegaan... dat uh, Dibi toch een beetje te hoog heeft gegrepen met deze ambitie. Maar dat hij het niet slecht deed. Bert, wat vond jij? Wie was de winnaar van het debat? Hij was inderdaad losser. Ik vond dat Jolande Sap wat meer verviel... in gebruikelijke campagnetaal. En Dibi wist af en toe... tenminste nog eens een beetje wat sfeer in het debat te brengen. Maar goed, het neemt toch niet weg dat ik ook... jullie worden overigens bedankt. De vorige keer dat ik hier zat moest ik het CDA-verhaal zien. En nu zit ik weer anderhalf uur... naar het Politiek 24 te kijken. Maar er waren wel een paar dingen die ik verbijsterend vond. Op Twitter vonden veel mensen vooral de schoenen... Van de voor, van de, de gespreksleider, verbijst. Een beetje merkwaardige lichtblauwe schoenen onder het pak. Uh, en wat ik echt wel heel gek vind, er zaten 450 mensen in de zaal, Kees, als ik me niet vergis. Ja. Dat er dan niemand is die denkt van jullie kunnen regisseren wat jullie willen. Ik sta maar ik sta, ik sta nu op en ik zeg: ja. Jongens, wat is er vorige week gebeurd? Ik wil ja. er echt alles over weten. Echt. Idioot gewoon, hoe dat ja. als, als volgzame schaapjes ze meegaan in de regie. En het tweede, wat ik, wat ik ook een heel merkwaardig moment vond, was dat op een gegeven moment. Uh, Tofik Dibi het had over het afgelopen jaar. Uh, belegen, onzeker en verward. Ik bedoel, ik regisseer Paul Witteman. Als iemand als Kees nu tegen mij zegt: van, Nou, ik vond het eigenlijk de afgelopen maanden, Bert, een beetje belegen, onzeker en wat een slaakje je om je oren. Ja. Dan krijg je er van langs. Dodelijk. En hier gebeurde helemaal niets. Want dat was nee. toch duidelijk een, een, een dat is toch, steekje. Dat is naar, toch gewoon een belediging naar de landen Sap, laten we ja. wel wezen. Ja. Maar het heeft ook alles te maken met de manier waarop dit soort dingen in elkaar worden. Ik bedoel, Kees moet dat soort gesprekken leiden. Niet een of andere ja. GroenLinks-Kees. Uh... We hebben nu een paar ja. van, die, van die verkiezingen gehad: hè. de P van de hebben gehad, uh, het CDA. Ik heb het idee dat hier nog wel echt wel te kiezen valt voor de GroenLinks-St. Want uh, het is duidelijk dat SAP heel erg naar de macht wil. Die wil eigenlijk wel gaan regeren. Ja. Uh, Dibi is veel meer van, uh, wij moeten zelf met leuke plannen komen. En een beetje de kom tegen de krip. Nou ja, ik, ik, ik was daar gisteravond niet zelf bij. Ik heb dus ook een Politiek 24 gezien. Dus ik weet niet wat er na afloop door de aanwezig allemaal gezegd is. Ja, vielen wat te kiezen eigenlijk. Denk je denk ik dat je dat veel te positief ziet. Ik denk dat het sowieso een heel dramatisch beeld geeft van die partij. Want ook al kiest men uh, SAP, dan zal er toch een deel uh, op Dibi... Uh, stemmen en dat zal de positie van Sap eigenlijk dan feitelijk wel ondergaven. Toch, toch, toch. Eigenlijk is, is, is de interessantste dag uh, 13 september. Is uh, Jolande Sap nog de partijleider? Want als zij uh, drie of vier zetels verliest, dan is het volgens mij uh, gedaan. Ik gun het er niet, ze doet heel erg haar best. Maar ik denk wel dat het zo gaat. Het geeft iets uh, te zien dat er iets heel erg mis is in die partij en het is natuurlijk maar, feitelijk een zoektocht naar waarvoor zijn wij toch, op aarde. Toch vind ik wel, Kees, dat als je die debatten gezien hebt, ook die, die van het CDA, dat er meer licht zit tussen Jolanda Sap en Tofik Dibi mm. dan in de diverse kandidaten voor het luisteringsschap van het CDA. Ja. Op het moment dat, dat de Dibi zei van we moeten een vechtpartij zijn, Zeker. nam Jolanda Sap dat onmiddellijk over en begon over de macht te praten. Uh, Tofik Dibi riep op om met z'n allen naar Ter Apel te gaan, ja. uh, waarvan ik denk, ja, misschien moet de politie hun werk in de Tweede Kamer doen en het, het bezoek van Ter Apel en daar met borden rondlopen aan anderen overlaten. Maar er zat wel. Ik vond wel. Er zat wel meer verschil. Nou, ja. ja, Qua stijl inderdaad. Dat is ook de, nee, wel de... een beetje te, met, met inhoud. Ja, ik. nou ja goed. Maar Dibby wil toch een, to, die wil wel, wel wat meer naar buiten. En wat minder ja. haars, wat minder apparatschiek zijn. Meer SP wil hij. Gewoon ja, tussen de mensen. Dat tussen... ontbrak hij bij veel stemmingen heb ik begrepen. Ja, omdat Die <laughs> veel, uh, veel op pad schijnt te zijn. En kijk, uh, uh, Sap die is toch meer zo'n uh, zo zo zo politiek uh, op macht gerichte politica. En, uh, maar ja, wat natuurlijk wel toch wel interessant is. Want daar vroeg je uit uh, uh, eigenlijk naar. Je ziet dat ook bij andere partijen. Ik denk dat de partijen die het niet doen er toch wel een beetje jaloers op zijn. Uh, omdat het hoe dan ook wel uh, publiciteit ja, genereert. En, en het, het is... verhaal naar buiten ja, en Ja, en, en, en kijk, we hebben het er nu over. Uh, alle kranten staan er mee vol. Het was ja. eerst het CDA. Het is nu GroenLinks. Het is, heeft ook iets van horse race reporting. Hè. Het kan schelen waar het over gaat. Maar we willen allemaal toch ja. wel weten wie er wint. Hoe ja. dan ook. En dat element zit er degelijk in. Dus ik denk dat we dat meer gaan zien. Maar het moet wel uh, het moet wel uh, echt zijn. Vandaag schreef uh, Paul Jansen in de Telegraaf politiek commentator uh, dat het eigenlijk een, uh, een schijnvertoning uh, is. En dat is het. Nou ja, bij het CDA was het dat natuurlijk nou, wel. Ik had net als Bert had ik het idee dat het bij GroenLinks misschien wel iets scherper is. En dat, dat we dat nog kunnen. Ja, maar uh, het uh, interessante uh, bij de opmerking van Bert vind ik inderdaad. Uh, uh, la, er had eigenlijk gesproken moeten worden wat er feitelijk in die partij in de hand is. En die ja. voorzitter die heeft ook aan het begin gesproken. En die zei: ja, zo typisch, die, zo ouderwets GroenLinks. Ik, bouw, ik, bouw, ik bouw, Baal. en jullie balen ook. En dan denk ik, ja, als je baalt, Op moet je stappen. gaan. Weg. Weg. Wegwezen, ja. ja. ja. Um, ja. Vastgesteld. De andere Dag. nieuws van gisteren was de uitspraak tegen Robert M. Dat proces uh, ja, is voorlopig tot een eind gekomen. 18 jaar cel en TBS. Um, veel media-aandacht natuurlijk voor die uitspraak. Uh, Bert van der Veer, wat, wat vond je het meest opvallende moment eigenlijk? Ja, dat, dat is natuurlijk gisteravond van RTL Boulevard... tot en met uh, Knevelen van de Brink de hele avond vertoond. Uh, er was natuurlijk het moment dat hij het, dat hij het glas water in zijn mm. gezicht uh, gesmeten kreeg... Maar en, en een koninklijke reactie daarop ja? had. Eh, Baudin heet hij, geloof ik. Ik weet niet precies hoe je die naam ja. uitspreekt. Bauduin. Maar nog opvallender, een dertigtal seconden later... dat hij een, een zakdoekje uit zijn toga viste... en dat je dacht, hij gaat nu de druppels van zijn gezicht afvegen. Maar dat niet deed. Hij veegde alleen het papier schoon. Zo van, hij gunde die Robert M. niet. Dat was mijn interpretatie dat hij druppeltjes van zijn gezicht ja. afveegde. Ja, ik vond het, vond het echt prachtig om, om die man die vertrouw je ja. de boel toe. Ik begreep ook van die advocaat van de, van de ouders van de slachtoffertjes... dat uh, Robert M. een aantal keer had gevraagd aan zo'n bode... Van, die weg breng me weg, maar dat, die, uh, dat ze dat dus niet toelieten. Hij, wil, hij wilde gewoon echt, die rechter, dat hij het hele verhaal gewoon meeluisterde. Ja, in die zin was inderdaad die, uh, dat gedrag van de, van de rechter superieur. Terwijl ik aanvankelijk, toen ik het voor het eerst uh, in de berichtgeving uh, zag... zoiets had van, nou, dit is ongekend brutaal... en het is zo'n schof, schoffering van, uh, van een rechter... En eigenlijk zou je onmiddellijk zeggen van uh, donderstraal onmiddellijk op. Maar juist dat was dus de ja, bedoeling of, of, om... Of, of klaag hem aan voor het beledigen van een ambtenaar in functie. Dat kan onba... hij dan nog een paar extra maanden bij ja, krijgen. Dat uh, lijkt me mooi dat, had, dat had zeker gekund. Maar in dit geval inderdaad was het, heb ik begrepen... blijkbaar de bedoeling van de rechter om, uh, hoewel hij er natuurlijk niet op gerekend had... Uh, te laten voelen... Uh, ja. wat het vonnis was. Ja, nou, middelvinger omhoog gestoken, steeds ja, commentaar gedaan. ook geven. Ja. Zo dus. uh, nog iets anders wel opmerkelijk toch ook weer. Vandaag in de Volkskrant een, een groot interview met uh, twee uh, van de officieren van justitie... die die zaak hebben gedaan. Die ook nog wel een inkijkje geven in, ja. in wat, dat, wat er allemaal... Ik bedoel, kan dat eigenlijk? Zeer, want ik begon het verhaal te lezen en toen dacht ik ook bij mezelf... zal nou een van de cruciale vragen die je aan deze twee officieren van justitie... beide vrouwen van rond de eind 30, begin ja. 40 als ik me niet vergis... Uh, of ze zelf kinderen hebben. Dat is wat je wilt weten. Die vraag werd ook gesteld en zelfs die vraag uh, werd beantwoord. Ja, ik vind, ik vind het goed dat ook die kant van het verhaal uh, naar buiten komt. Uh, over het algemeen krijgen in de afgelopen jaren... advocaten vol op de vloer in, in alle talkshows. Officieren van Justitie zien we gewoon zelden. Laat staan dat uh, rechter Bauduin uh, vanavond uh, op de televisie komt. En ik vind het goed dat ook die kant van de zaak belicht wordt. Ja, want ze zeggen bijvoorbeeld ook dat, dat hij een duidelijke andere houding had... Hè, als, als, als het in de openbaarheid was... Dan uh, Achtergesloten deuren. Dus uh, ja. het is, zijn het is, het is natuurlijk ook wel partij in het geheel. Ja, ja. nou, nee, ik vind die openbaarheid sowieso toch wel een. Uh een, een verschijnsel waar je in, in ieder geval op zijn minst een vraagteken achter kan zetten. Hoor. Want ik vind dat uh, het aspect wat Bert naar voren noemt. Ja, die advocaten gebruiken zo langzamerhand ja. de media. Eigenlijk, eigenlijk zijn Bespelen. al die, ja, al die ja. programma's zijn eigenlijk uh, uh, veel bepalender voor, uh, voor mm -hmm. het beeld rondom zo'n zaak. dan het optreden van zo'n advocaat in de zaal zelf. En vandaar dat er ook zoveel dingen uitlekken uh, tijdens het processtuk. Ja. Uh, we denken altijd dat dat researchjournalistiek is, maar dat is gewoon op tijd. Uh, Hangt aan de voordeur nou, precies. Ik nou, de denk, de denk dat je gewoon open kan doen. Een advocaat voor de deur staat en de envelop overhandigt. Maar uh, iets anders is natuurlijk... dat, er, dat er, ook journalistiek moet je wel een beetje uitkijken. Althans, dat vind ik. Dat uh, berichtgeving, uh, berichtgeving moet blijven over feiten. En dat het niet een beetje de kant op gaat van vajorisme. Want het, ik heb soms het gevoel, ook over deze zaak met name... dat wij vinden het allemaal zo erg en erger dan erg. En dat mensen allemaal op de bank zitten. Jeetje, wat erg. Maar dat erbij onmiddellijk denken... Meer en meer, meer, en daar moet de journalistiek voor waken. Ik vind het zelf heel erg. Ik kan dit soort verhalen niet lezen. Uh, ik vind het uh, uh, walgelijk uh, erop te fantaseren. En uh, maar goed, dat zegt iets over mij. Maar ik vind dat de journalistiek daarin ook een taak uh, in heeft. Althans, dat vind ik, maar ja. is, het, is het juist niet zo? En ik denk dat dat door deze zaak Robert M. gewoon veel meer speelt dan bijvoorbeeld alles wat zich rond Holleider afgespeeld. Ik denk dat, dat ik zou niet eens in staat zijn om die Holleider case überhaupt hier op een rijtje te zetten, maar dit is zo helder ja. dit is zo verschrikkelijk. En ik denk tegelijkertijd, natuurlijk, er komen ook discussies op gang. Er hebben mensen op de televisie gezegd, hij zou de doodstraf moeten krijgen, et cetera. Ja. Maar er komen ook discussies op gang over hoe wij in Nederland met ons rechtssysteem omspringen en dat vind ik op zich ook wel een goede zaak. Ik vind het ook wel goed dat dat een beetje duidelijk wordt gemaakt. Jan Mulder gisteravond in de wereld erdoor die in discussie raakte over de vraag van wat is nou het nut van spijt hebben Ja precies ja ja. waarop Corver de, de, de advocaat namens de ouders zei van ja voor zijn terugkeer in de maatschappij is het wel van belang om te weten of hij spijt heeft en ik vind het goed dat zulke dat was voor mij een ja. nieuw element en ik vind het goed dat zulke dingen naar buiten komen ja, nou ja ik vind zelf tot slot dan toch wel even vind ik toch ook nog wel een interessante zaak wat in het begin rondom deze affaire wel een beetje naar buiten is gekomen maar waar niemand het meer over heeft Terwijl journalistiek journalistiek uh, ook niets meer aan gedaan is van ja hoe kunnen dat soort mensen eigenlijk uh, op die terecht terechtkomen ja. is er wel voldoende controle wat is het toezicht ja. Daar we het niet meer over. Nee, nee zeker. Oh. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit uh, mediaforum. Kees Boman en Bert van der Veer. Zometeen uh, Ben Evers, die is hier naartoe gekomen uit Haarlem. Die gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. En dit is nieuw werk, dames en heren, van de Beach Boys. Die bestaan nog steeds 50 jaar intussen. Een nieuw album, ze gaan ook weer toeren. En uh, het liedje heet That's Why God Made the Radio. seven push button heaven capturing memories from afar Me. That's why God made the radio. why God made the, why God made the Beach Boys, dus het album komt de uh, dag volgende maand uit en ze toeren nu al in Amerika. Ik, ik hoorde toevallig in New York op het uh, lokale Only-station daar dat een van die DJ's was naar het concert geweest in New York. En hij zei: Het was fantastic! Dus dan weten we dat. Beach Boys, still going strong. Ben Evers is hier, hij is uh, 67 jaar en komt uit Haalem en gaat meedoen aan de Nationale Nieuwsquiz. Hartelijk welkom. Uh, dat wil zeggen, ik zeg uit Haalem, maar u woont een deel van het jaar woont u in Ecuador. Dat klopt. Hoe lang? In uh, Quito. Daar uh, wonen wij vijf tot zes maanden per jaar. Als het hier winter is. Als het hier winter is. En dat komt omdat. Uh, Ruim 17 jaar, onze jongste zoon daar woont en werkt. En een vrouw heeft gekregen. En ook twee kleine kinderen. En dat zijn dus onze kleinkinderen. En dat vinden we heel leuk om dan daar een paar maanden heen te gaan. Ja, maar u bent al weer even terug in Nederland. Dus het nieuws hebt u goed. Sinds gehoord. eind april. Ah, Oké, okay. nou dat moet lukken, denk ik. We gaan de nieuwsfactor bepalen. De nationale nieuwsquiz. Waar staat dat ESM voor? De afkorting staat voor. Europees Stabiliteitsmechanisme. Oh. Het ESM is een permanente. Het ESM is een permanent noodfonds van 700 miljard euro dat Eurolanden euro met leningen kan helpen. Ja, slaapverwekkend of niet, vandaag debatteert de Tweede Kamer over dat ESM, het permanente noodfonds voor de euro. Naast de SP, de PVV en de Partij voor de Dieren is nu ook één partij uit de Kunduz-coalitie tegen dat ESM. Om welke partij gaat het hier? Dat is vraag 1: ChristenUnie. Dat is goed. De ChristenUnie is niet tegen een noodfonds, maar vindt het verdrag zoals het nu ligt onverantwoord. Vraag 2. ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob zegt dat de partij niet akkoord kan gaan met het overmaken van zoveel gemeenschapsgeld... zonder dat duidelijk is wat er met dat geld gebeurt en zonder zeggenschap daarover. Om wat voor bedrag gaat het dat Nederland in totaal moet reserveren voor het noodfonds? 40 miljard. En dat is goed. Het gaat om 5 miljard dat gestort moet worden in het fonds en een garantiestelling van 35 miljard. Totaal dus 40. We gaan naar vraag 3 en dat is een kop uit de krant. Waar gaat die over? Uh, u krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Dit is de kop. Studeren en tv kijken. Studeren en tv kijken. Gaat dit over studenten vrezen dat ze door het invoeren van de langstudeerboete... geen vrije tijd meer hebben? Twee, met uitspraak op zak wacht Robert M. een leven van uh, studeren en tv kijken... in de gevangenis? Of drie, meer bachelorstudenten in het wetenschappelijk onderwijs... halen binnen vier jaar hun diploma? Blijkt uit CBS-cijfers. Dat gaat om twee, om Robert M. En dat is goed, het is een kop uit de NRC Next. Deze Robert M is dus veroordeeld tot 18 jaar cel en TBS. Vraag 4. Tijdens het voorlezen van het vonnis gooide Robert M een bekertje water richting de rechter. Die ging echter onverstoorbaar door. Hoe heet deze rechter? Uh, Baudouin. Frans Baudouin, dat is goed. We gaan naar vraag 5 en dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Wat bij mij echt eh, de overweging is, dit is een goed moment. Ja. Hè? Eh, de breuk met de PVV, ja. we, we zijn daar vanaf. Mevrouw Ferrier. Dat is ook goed van het CDA. En ze stelt zich niet meer verkiesbaar bij de komende verkiezingen... vertelde ze gisteravond aan tafel bij Knevelen van de Brink. Vraag 6, Kathleen Ferrier wil dat welk CDA-Kamerlid... straks op een van de eerste tien plaatsen komt van de kandidatenlijst. Uh, Kopjan, daar ja, leren. Dat was haar strijderen, medestrijder kunnen we wel zeggen. En ze vindt dat het CDA daarmee zou aangeven dat ze het verleden achter zich laat... omdat Kopjan altijd al tegen samenwerking met de PVV was. Net als Verje dus zelf. Ad Kopjan is het goede antwoord. Het gaat goed tot nu toe. 6 uit 6, dat is 100% score. We gaan naar de laatste vraag. U kunt nog 4 punten erbij verdienen. U krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En we willen graag weten wat hier wordt bedoeld. Eén term dus uit het nieuwsaanbod. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Vroeger had ik een spatie 3. Sinds 1990 ben ik echt 1. 2. De afgelopen week was voor buitenstaanders een sappige soop. Ja, stop. Ik denk GroenLinks, maar het is een gok. Laatste aanwijzing was geweest... gisteren debatteerden dan eindelijk mijn lijsttrekkerskandidaten tegen elkaar. Het was inderdaad GroenLinks, hm. ja. Uh, vroeger werd GroenLinks uh, los van elkaar geschreven, dus Groen en Links... en nu tegenwoordig en aan elkaar. En in 1990 werd GroenLinks gevormd door de fusie van het CPN, EVP, de PSP en de PPR. Uh, ja, uh, had alles te maken natuurlijk met het hele gedoe rond Dibi... en uh, inderdaad die lijsttrekkersdebatten uh, die gisteravond zijn begonnen. U komt op een score van 8, dat betekent dat er 10 goed moeten zijn... om over de hoogste score tot nu toe heen te komen. Dat is namelijk 77. Ik ben het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het gehouden. Het gaat tegenwoordig, hier dat een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag naar de stelling. Nederland moet instemmen met het permanente euro-noodfonds. in deze quiz ging het er ook al even over. 40 miljard he. gaat Nederland bijdragen aan dat permanente steunfonds voor de euro... dat in juni in werking moet treden om noodleidende eurolanden het hulp te schieten. En er zijn allerlei partijen ook, PVV, ChristenUnie, die daar tegen zijn. Um, en de vraag is, wat vindt u eigenlijk? Nederland moet instemmen met het permanente euro-noodfonds. Eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u Twitter het eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Ben Evers gaat aan de slag om in ieder geval 10 vragen goed te scoren nu. Want uh, dan komt hij over de hoogste score heen, dat is 77. Uh, maar meer goed is alleen maar beter natuurlijk. Want er komen nog een paar andere kandidaten voorbij. 90 seconden de tijd. Antwoord uh, geven als de vraag is gesteld. Nou, dat is alles. komt hij gaan proberen. De Nationale Nieuwsbris. Italiaanse artsen hebben de kleinste kunstversie ooit... van welk orgaan geplaatst bij een mens... Hart. Dat is goed. Paul Watson, de oprichter van welke natuurorganisatie... is in Duitsland op borgtocht vrijgelaten? Greenpeace. Sea Shepherd. De eerste trailer van de nieuwe James Bond-film is gisteren gelanceerd. Hoe heet de film? Pas. Skyfall. In welke stad is maandagnacht het beeld Gestalte gestolen? Pas. Dat is, of Gestalte. Dordrecht is dat. In welk Afrikaans land is interim-president Traore in zijn kantoor aangevallen... door een woedende menigte? Ma uh, Mali. Dat is goed. Welke webbrowser wordt wereldwijd het meest gebruikt? Eh, uh, Google. Ja, Chrome is goed. Welke voetbalvrouw kreeg een Lifetime Achievement Award op de eerste Dutch Fashion Day? Pas. Sylvie van der Vaart. Wie zet zijn kort geding tegen de staat vanwege dat ESM door? Wilders. Dat is goed. In welke plaats heeft de dierenpolitie giftige slangen, faranen en spinnen in beslag genomen? Pas. was in Vlaardingen. Welke linkse partij zei SP-voorzitter Marijnissen dit weekend niet samen te willen regeren? GroenLinks. Goed, welke 34-jarige Chelsea-speler heeft aangegeven de club te verlaten? Drokbaar. Goed, welk kabinetslid beantwoordde gisteren telefoontjes bij de klachtenlijn van Lax? Pas. Dat is van Bijsterveld. In welke stad staat de hoogste woontoren ter wereld van 413 meter? Pas. Dubai. Welke, volgens welke kredietbeoordelaar is Nederland een zorgenkindje geworden? Moody's. Nee, Standard Poor's. Van welk land verloren de Nederlandse badminton-dames gisteren... met 5-0 op het WK voor landenteams? Als Thailand. Bij wat voor winkels in Utrecht en Amersfoort... heeft de Fiat gisteren invallen gedaan? Van de Broek. Nog één keer? Van de Broek. Van de Broek. Dirk van de Broek. Nee, dat is niet oh, goed. Nee. Uh, als u had gezegd supermarkt, hadden we het goed ja, gehoord. Ja, ja. uh, Kippersluis is, is de naam. Oh. Daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar goed. Uh, maar in ieder geval supermarkt was het... De vraag is, zijn het er uh, tien, hè? Dat denk ik niet. Ik denk het ook niet. Nee, er zaten een paar hapringen. Het waren er ja. zes uiteindelijk, dus dan ja. komt hij op 48 uit. Ja. Nou, ja. nou ja. Niet genoeg voor de Eetoverwinning in ieder geval. Te veel sport. Ja? Ja, ja, ja, dat kan. Nou ja, drokbaar wist u wel weer bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. um, nou, de, maar dat de, was leuk. De normale prijzen gaan mee, ja. die kunnen ook gewoon trouwens uh, zonder problemen door de douane. als u weer, uh, die maar daar weer we mee we gaan er vanmiddag gebruik van maken. Kaarten voor beelden, geluiden, lunchbox, de, uh, de radio en de mok. Nou, veel plezier ermee. Dankjewel. je wel. En uh, prettig verblijf even in Nederland. De eerste zomerse dag vandaag hier. Dat is mooi. We melden Melville zometeen weer. Dan gaan we eens kijken hoe het is op de bloemenveiling. Want daar komt onze werklunch vandaan. Zometeen na het NOS Journaal. De Radio 1 Sportzomer.